9 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt morgen bijeen om de mogelijke gifgasaanval van het Syrische leger op een ziekenhuis in de Syrische stad Douma te bespreken. Tientallen mensen zouden daarbij zijn omgekomen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil dat de VN-organisatie tegen chemische wapens, de OPCW, gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd. In Douma is al een tijd een hevige strijd aan de gang tussen het Syrische leger en de rebellen. Volgens het Syrische staatsleger hebben de rebellen vandaag bekendgemaakt dat ze bereid zijn de strijd op te geven en de stad te verlaten. Ze krijgen een vrijgeleide. De politie in Duitsland heeft zes mensen aangehouden... die betrokken zouden zijn geweest bij een plan om een aanslag te plegen... op de halve marathon in Berlijn vandaag. Volgens de politie had een van hen gezegd dat hij toeschouwers en deelnemers met messen wilde aanvallen. De aangehouden personen zijn tussen de 18 en 21 jaar oud en komen uit islamitisch-terroristische hoek. Zeker een van hen is volgens de krant Die Welt een bekende van de terrorist Anis Amri, die in 2016 met een vrachtwagen een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. De politie heeft rond de wedstrijd FC Twente tegen Feyenoord in Enschede... 15 mensen opgepakt. Van tevoren werden al zeven voetbalfans opgepakt... voor onder meer het gooien van bier in het stadion en drugsbezit. En ook achteraf zijn nog acht Twente-supporters in Hengelo aangehouden. FC Twente verloor de wedstrijd in de Grosvesten met 3-1... waardoor degradatie dichterbij komt. Op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... is een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koens gesneuveld... Een bezoeker raakte een grote glazen bol aan... die onderdeel was van een kunstwerk. De bol vindt toen stuk. Het gebeurde op de laatste dag van de expositie. Het weer dan nog. In het zuidwesten en westen vannacht kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen overdag blijft er vanaf Zeeland tot aan Vlieland kans op een bui. wordt het maximaal 17 graden. En richting het oosten schijnt de zon vaker. En wordt het ook warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc, met Code Kloet. Welkom bij Radio Doc, met vandaag een echte podcast special. Straks om ongeveer tien over half tien, deel één van een nieuwe podcast serie... Pavel de Poolse plukker. Een nadere kennismaking met de grootste groep arbeidsmigranten in Nederland. Kan het kan trouwens zijn dat u inmiddels uw radio ietsje harder heeft gezet. Misschien vindt u dat lastig of vervelend. Het ligt niet aan u, maar aan ons. En als ik er aan het eind van de uitzending tijd voor heb... zal ik uitleggen hoe dat zit. Maar eerst snel naar onze eerste documentaire. We beginnen vanavond met het verhaal van Remco Koopman... een eigenzinnige kunstenaar... gemaakt door René van S en Richard en Haring. En ze maakte deze podcast voor de onverprezen serie Makers Radio. In Radio Doc mogen we het stuk als eerste laten horen. Dit is Onder Hoge Druk... Als kind speelt Remco niet met normaal speelgoed, maar zoekt hij met zijn opa naar oude spullen. In het grof vuil, letterlijk. Spullen die mensen op straat hebben gezet. Dan kwam er een grote wagen langs Ja, dat vond ik te gek. Zijn voorkeur gaat uit naar oude apparaten. Zelfs tv's, radio's, alles wat mechanisch was of printplaten bevatten. Want ik zag daar een soort van, voor mij waren dat miniatuurwerelden. Met mijn opa en later met mijn vader was dat de, was dat de, eerste, de eerste creatieve uitingen die ik deed. Door een hele, ja, bijna science fiction-achtige wereld te, te bouwen op mijn kamer. Wat ik natuurlijk niet wist wat het was, maar ik zag alleen een vorm. En die vorm die sprak mijn fantasie aan. Dus daar ging ik mee bouwen, net als met Lego. Maar ja, dit was gevonden materiaal, is veel spannender. Zijn kamer is echt één grote puinhoop. En... Niet iedereen mag er zomaar naar binnen. Als <laughs> we dus afblijven is mijn... Uh, weet je wel, maar, uh, ja. Dan ben ik heel boos. Dat Remco snel boos wordt is goed te begrijpen als we verder kijken. Zijn moeder is namelijk heel erg ziek. Uh, wanneer was dat toen je moeder ziek was? Ja, Vanaf... Uh, eigenlijk ken ik bijna niet anders. Remco's moeder had kanker. Maar ik had er niet, ik, eigenlijk hoor ik hier niet eens te zijn. Ze had al kanker op de 25ste. en uh, kon eigenlijk geen kinderen krijgen. Genezen verklaard, kwam ik. En te daarna begon het weer. Dit is Remco's vader, Dick. Ja, en als hij het naar zijn zin had, dan kon ze ook gelunderen. Dus het was ook iets van, als ze een slechte dag had... als ze Remco bezig zag, bij wijze van spreken... dan had ze daar toch een soort uh, plezierig gevoel bij. van. Uh, dat deelden ze wel met elkaar. Dus er was wel een verbinding, wat dat betreft. Ik heb altijd uh, gezocht naar een manier om... Uh af te kunnen reageren, maar wel in een creatieve manier. Nou, ja, dat is heel belangrijk voor mij geweest. Als Remco 12 jaar is, ontdekt hij de PTT-tentjes. Dat was toen nog op straat dat ze de leidingen letterlijk in de grond aan elkaar maakten... en dan zaten er mannen in tentjes... En die zaten dan draadjes aan elkaar te solderen. En ik vond dat ik vind wat dat is gaaf. Ja. En ik ging altijd die tentjes in. En werd met bij die gasten zitten. En die dacht: wat is dat nou voor een raar mannetje? Maar even, ja, dat vind ik. En dan wilde ik allemaal onderdelen hebben, wat ze dan afknipten, nam ik mee. Zijn beste vrienden waren lui van de PTT. En dat deed hij na. En we hebben dus een deel van de tuin moeten opgeven. En daar had hij een gigantisch diep gat gegraven... waarin dan al die pijpen en weet ik wat allemaal lagen. Remco heeft het gat afgezet met lint en rood-witte stokken. En dan kwamen de mensen hier en die zeiden... jeetje, wat is er bij jullie aan de hand? En uh, god, is er iets kapot, zijn ze dan van de gemeente? Nee, dat was Remco. Nou, dan moest ze hem roepen en dan kwam er net zo'n hoofd nog boven dat gat uit. Maar daar kon hij ook dagen mee bezig zijn. Dit was een van zijn vluchtgebieden... waarin hij helemaal zijn eigen ding kon doen. En uh, ja, daar kon hij zich in terugtrekken. Dat gaf hem waarschijnlijk ook een uh, gevoel van veiligheid. En hoe lang heeft dat geduurd? Totdat ik de graffiti ontdekte. Remco leest in die tijd de Eppo. Hij is vooral gegrepen door een strip over een Rotterdamse graffiti-jeugdbende. De zogenoemde Bad Boys. En die jongens zaten in die graffiti-wereld die net opkwam, want het kwam begin jaren 80 overwaaien uit New York. En dat uh, ja, daar wist ik helemaal niks van. Ik was te jong voor. Maar ik zag wel een graffitiwedstrijd. En dan kon je een boek winnen. En dat ging over tekeningen op de New Yorkse metro. Het boek heet The Subway Art. En ik zag die tekeningen van die letters van die wedstrijd. Ik vond, wauw, wat is dat dan? Weet je wel? Die, die jongens die maken echt bizarre dingen. Maar die maken tekeningen van woorden. Dat was heel raar. Dat je opeens letters vervormt naar beeld. Wat ook nog bijna stripverhalen waren. Dus ik naar mijn ouders... Hij wil het boek graag hebben voor zijn verjaardag. Ja, dat hadden ze beter niet kunnen doen. Dus toen ik jarig werd, kreeg ik dat boek. En ik zag opeens metro's uit New York helemaal volgespoten. Helemaal, uh, rijdende stripverhalen. Nou, Hij was helemaal uh, omver daardoor. Nou, nooit gezien. En dat was in Nederland ook... Alleen nog bekend in, uh, bij, uh, nou, laten we zeggen, de elitaire jongens uit Amsterdam... die daar heel vroeg bij al bij waren. Maar voor ons gewoon normale jongetjes, die hadden, daar had je geen toegang toe. Maar dat boek, ja, dat was een soort bijbel geworden. Alles natekenen, oefenen en dat, van, ja, dat wil ik ook. Ja, de volgende stap was uh, de straat op. Wat, wat deed je? Ja, in het begin uh, met stiften overal mijn uh, pseudoniem opschrijven... En dat, ja, dat is natuurlijk niet, uh, werd niet in dank afgenomen, natuurlijk. Maar voor mij was dat. Ik ontdekte daardoor uh, eigenlijk de, de heilige drie-eenheid. Dat was kattenkwaad, creativiteit. En ook nog eens een keer een soort uh, geldingsdrang binnen een subcultuur. Want je, er waren nog meer jongens mee bezig. Jongens uit alle lagen van de bevolking zijn er mee bezig, vertelt Remco. En dan werd het toch degene wie had, wie had het meeste lef en wie kon de mooiste dingen maken op plekken die heel moeilijk waren. En, en wanneer ben je echt met spuitbussen aan de gang gegaan? Ik denk zo rond de veertiende. Maar dat was een probleem. Ik was handig genoeg om toch aan verf te komen. Laat het daar maar op houden. Ja. Want wat, wat deed je dan? Eh, uh, uh, ja. Drukjes. <lacht> <lacht> nou nee, ja, dat, laten we zeggen dat ik gewoon wel verf kon regelen. Ja. Goedkoop. Maar daar ga je liever niet op in. Maar nah, dat is niet belangrijk. Ja, ik vind het wel een mooi, een mooi detail eigenlijk. Ja, dat dacht ik al wel. Ja. Ja, dat was toch wel een ding om die bus te jatten. Ja. Ja. Dat was, uh, ik kon niet anders. Dat was niet te betalen. In 1987 zet Remco zijn allereerste piece. Hij pakt een muurtje bij een flat. De naam Xerox. S-E-R-O-X. Wel illegaal. Wat gebeurde er? Nou, ik dacht, ik ga dat, uh, die foto's uit de superhard even naren. Ja, lukte niet. <laughs> nee, dat zag er echt niet uit. De, ja, dat werd echt kwaad gewoon op mezelf. Dus ik zei van, nou oké, okay, dat is dus toch moeilijker dan dat het eruit ziet. Ja, oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. Jaren later, in 2000, wil Remco een werk maken bij station Amsterdam-Zuid. Op een hokje langs het spoor. En daar reed ik heel vaak langs en ik dacht, van, waarom doet niemand dat hokje, weet je wel? Dat is echt een van de mooiste plekken hier. Dus uh, ik die nacht daar wel heen, bleek dus dat het uh, uh, achter dat hok was net het hokje van de beveiliging van de sneltramyard. En Die kerel die, was daar, die zat te slapen of zo. dus ik had het ook helemaal niet gezien, want het licht was uit. Dus ik sta daar mijn werk te maken. Als hij bijna klaar is, kijkt hij naar zijn vriend... die op de uitkijk staat bij het station. En die zag ik zwaaien en wil doen. Ik zei, kut, dat is niet goed. Dus ik kijk om dat hokje en ik kijk eigenlijk recht in het gezicht... van die kerel die in dat wachthuisje zat te slapen of wat hij dan ook deed. En ik schrok zo erg dat ik in wilde paniek weer weggerend ben. Over de sporen. En uh, ik zag niet echt een uitweg, dus ik, ik ren door... En omdat het zo slecht verlicht was, had ik niet gezien dat de vangrail van de snelweg, van de A4, daar zat. Dus ik klap over de vangrail heen en val eigenlijk gewoon op de snelweg. Bijna tussen de rijdende auto's. Dus ik sta op in dat, in dat licht van die auto en daar schrik ik nog een keer. Het een soort konijn wat, uh... <laughs> wat, wat, de, wat de snelweg opschiet. Ja, dat is, maar, dat is echt net goed gegaan. En toen... Uh... Heb ik met die vrienden, die had zijn auto heel dichtbij geparkeerd. We waren net weg en toen kwam van alle kanten de politie aan. En dan kom je thuis en dan zit je vol met adrenaline en dan denk je van, ja, ik leef wel, weet je wel. Remco's vader heeft gemengde gevoelens over de wereld van graffiti. Kijk, het was dubbel. Waar ik tot op heden moeite mee heb, dat is die cultuur van, uh, wat ik dan maar noem, de de hondjes. Uh, overal en op alle tekst zetten. En dan geen enkel respect voor dat het allemaal zijn eigendom is. En weet ik wat, daar was ik niet zo blij mee. Maar ik vond wel wat zij dus uh, in de nacht en ontij onder allerlei risico's wisten neer te zetten. Aan kleurrijke dingen en zo. Ja, dat heb ik altijd best mooi gevonden. Voor Remco is graffiti meer dan alleen kattenkwaad en geldingsdrang. Het is voor hem ook een uitlaatklep voor als het weer eens slecht gaat met zijn moeder. En elke keer als de spanning daar weer van heel erg hoog opliep... dan zocht ik een andere manier van me te uiten wat eigenlijk nog meer spanning opriep. In graffiti vond ik dat. Dus daardoor werd het voor mij heel verslavend ook om te doen. Om te blijven doen. Want het was een soort van uh, drukventiel, om het zo te zeggen. Weet je wel? Maar waar ik wel mijn creativiteit in kwijt kon. Maar als ik me kut voelde. of er was weer een. of er, mijn moeder kreeg een chemotherapie weer. of wat dan ook. ja, dan ging ik op straat mijn ding doen. Omdat ik die spanning ook kwijt wilde op die manier. Dus ik denk dat die psychologie. heel belangrijk is. bij heel veel jongens die er echt diep in gaan. Ja, dat hoorde je vaker? Dat hoor ik heel vaak. En ik, ik herken ook. ik denk van. Ah, ook elke keer als ik dan weer een levensverhaal. van iemand hoor. die daar heel bekend in is geworden dan zoek ik altijd naar die twist van waar zit de... Ah, dat is hem, weet je wel? Je vindt er altijd één. Een. een rauw randje zit er een altijd aan. Een rauw randje, ja. ja. Ik denk dat heel veel van de jongens misschien wel echt mis waren gegaan... als ze die uitlaatklep niet hadden. Dus dat is toch een heel belangrijk iets geweest... om daar je creativiteit en je, ja, je adrenaline in kwijt te kunnen of zo. Remco's werk wordt opgepikt door zijn leraren op school. Die zeiden van ja, je hebt echt talent... maar je moet het wel gaan sturen, want anders gaat het mis. Dat ze zagen van ja, rebels mannetje, grote bekken, dit en dat. Ja, als ik weer eens was opgepakt of zo... dan zeiden ze van ja, ga je hier naar mij door... of ga je dat ook nog een richting geven? Hij volgt het advies op en komt terecht bij een kunstenaarsvereniging. Dan ben ik vanaf 1988 tot 1992... heb ik daar cursussen gevolgd. En dat was wel een soort van... Uh, legitimering van mijn talent. Want ik had dus daardoor zo'n veelzijdig portfolio opgebouwd... dat ik aangenomen werd op de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag. En dat kwam eigenlijk door die cursussen. En dat het, het graffiti ging daarin mee... Hij komt dus terecht op de kunstacademie. Toen had ik nog het idee van de kunstacademie, dat is, dat is mijn droom. Weet je, dat wil ik. En toen zat ik er en toen viel dat eigenlijk heel erg tegen. Remco wil het liefst autonoom kunstenaar worden. Maar mijn ouders zeiden, ja, jij met jouw karakter, dat gaat helemaal mis. <lacht> en uh, van als jij autonome richting kiest, dan ga je je studie helemaal zelf betalen. En op dat moment, ik had geen geld en ik had ook geen zin om te gaan werken voor mijn studie. Ja, zo slecht was het dan alweer. Dus ze zeiden van ja, als jij een toegepaste richting doet... wat grafische vormgeving, ben je ook goed in... dan heb je in ieder geval nog de kans om in een bedrijfsleven mee te kunnen. En kijk daar dan eerst hoe, daar het, hoe, hoe het daaraan toe gaat. Bouw een fundering op en kies dan daarna of je autonoom kunstenaar wordt. Dus met tegenstribbel heb ik die richting gekozen. Maar ja, dat... Dat schuurde en uh, ja, ik, begon me, weet je, ik begon me te irriteren. Een leraar begon me te verzetten. En uh, ja, dat graffiti was toen nog onwijs belangrijk. Dus ik was heel vaak s'nachts weg. Ja, val ik in slaap in de les. Dat is ook niet echt bevorderlijk voor je. <lacht> ja, dus dat was. Ik heb hem afgemaakt, ik heb mijn diploma gehaald. Ja, wel. Ja, na nou, zesjes vooral. Ja. Dus uh, daar hadden ze niet zoiets van: ja, jij bent echt een wereldtalent of zo. Na de kunstacademie gaat Remco werken voor een grafisch ontwerpbureau in Amsterdam. Om, om te checken hoe, ja, hoe, zit, hoe zit het nou in elkaar. Weet je wel? En, uh, ik vond het maken van boeken lijkt me te gek. Maar dat, dat lukte daar niet echt. Maar het was meer gewoon het hebben van een uh, vast inkomen... En dat zodat ik daarnaast allemaal andere dingen kon doen. En dat heb ik negen jaar volgehouden. Als er werkoverleg is, dan zit Remco vaak te tekenen. Hij zei van, ja, je let niet op... Ik zei, ja, ik let juist beter op als ik teken. Dat is ook niet uit te leggen. Zijn bazin geeft hem veel vrijheid. Die vrijheid begon ik op te rekken. Tijdens werkuren is hij vaak bezig met zijn eigen tekeningen... die hij dan probeert te verkopen. Zijn bazin spreekt hem erop aan. En ze zag wel van, ja, het is voor mij schaaf werk... maar ik kan dat niet verantwoorden naar de rest. Dus dan krijg ik weer een gesprek. En ze van, ja, weet je, we zien ook wel dat je... Dat je heel gaaf werk maakt, maar je zit hier natuurlijk niet daarvoor, weet je wel. Dus ja, ja, ja, maar ja, ik, ik ga mijn leven beter. Ja, dat duurde dan twee, drie weken en dan zat ik weer aan mijn eigen projecten. Samen met een bevriende collega ontstaat het idee om een boek te maken. Ja, eigenlijk het eerste echte boek over graffiti in Nederland, over het Waterloopplein in Amsterdam. En wat waren de verwachtingen? Ja, nul. Dat was niet in te schatten. Ja, wij wisten dat, uh, dat, dat die subcultuur groot genoeg was om dat te kunnen dekken. Maar we moesten het wel bewijzen of zo. Yes, I think very I think very het Waterlooplein in Amsterdam was in de periode van 1978 tot 2003 een gedoog plek voor graffiti. Het plein groeit uit tot een soort bedevaartsoord voor graffiti-artiesten uit heel Europa. Een mooi onderwerp voor een boek, vindt Remco. Waar toen echt niemand wat om gaf. Ze zeiden van ja, dat stelletje van Dalen. Je, waar, waar, hoe, ga je, hoe gaan jullie dat boek uitgeven dan? Ze komen terecht bij Stadsuitgeverij Amsterdam. Volgens mij hebben we lukraak aangeschreven. En toen kregen we de directeur van die uitgever. Dat was een oude punker geweest. En bingo. Ik... Dat was bingo, ja. <laughs> die zei van Hé, he, eindelijk een keer niet over die oude gevelpandjes en alles. Ja, dit gaan we doen. Ik geef jullie groen licht. En toen hebben we dat boek gerealiseerd en dat was echt een maar succes geworden. In 2009, Remco is dan 35... Gaat het bergafwaarts met zijn moeder. Ja, die heeft het bizar lang volgehouden. Het nou ja, was een bijzonder mens, laat zo maar zeggen. Opnieuw de vader van Remco. Remco uh, zag er enorm tegenop om dat laatste proces van uh, die achteruitgang, dat kon hij niet aanzien. En hij, had ook, hij kon dat ook niet goed uiten. En toen heeft hij gesprekken gehad met mijn vrouw. En die heeft gezegd, dat hoef je voor mij ook niet. En zo, uh, als je dat niet uh, kunt of niet wil, dan moet je dat ook niet doen. En toen is hij dus inderdaad die laatste uh, nou ja, week of twee weken... is je er ook niet bij geweest. Dus je dus met een vriend ergens anders een uh, het, uh, muurschildering en zo gaan maken. Die hij ook als een soort in memoriam heeft die daar ook dingen ingezet. En weet ik wat allemaal meer. Omdat hij gewoon dat proces niet aankomt. En uh, ja, dat heeft natuurlijk een enorme uh, impact gehad. Dat kan niet anders. En uh, ja, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, uh, ik heb er ook niet met vreugde bij gestaan. We hebben iets van misschien wel acht keer afscheid genomen. Ja, dat doet wat met je geest, weet je wel. Als het dan niet gebeurt of zo, en dan ga je... Ja, dit... Maar dat legt gewoon heel veel druk. Weet je. Dan, dan daardoor ga je ook... En als je dan een hele creatieve geest hebt... dan gaan die twee dingen vermengen. En dan ga je dus adrenaline-rushes combineren met creativiteit. En dat paste gewoon heel erg in die graffiti-cultuur voor mij. Dat was het ding waar ik alles in kwijt kon. Na het overlijden van zijn moeder gooit Remco het roer om. Dus toen heb ik super resoluut, vaste baan opgezegd alles... Gewoon rukzichtloos. Ik zeg: van nu ga ik autonoom kunstenaar worden. Hij wil minder focus op graffiti en stort zich op de legale kunst. Gewoon heel erg. Uh, powerful ingedoken of zo. Om dat te gaan realiseren. Maar wel, wel iets te. Want ja, het kostte me ook mijn huwelijk. Omdat ik gewoon helemaal uh, monomaan daarmee bezig was. Remco trouwt in 2006. Maar. Zes jaar later strand natuurlijk Op een gegeven moment komt de kinderwens om de hoek kijken. Ja, ik werd helemaal panisch. <laughs> ik, vader, man, man ik moet mijn kunst doen. Ja, dat, dat, dat kan je een tijdje uitstellen. Maar dan, ja, ik heb me toch iets verkeken op de vrouwelijke krachten intern. Na de scheiding moet hij een belangrijke knoop doorhakken. Ik, ik, had, gewoon, ik had een koophuis. Een hele ideale plaatje. Ja, dat, dat viel in één keer in Diggelen... Toen was dus de keuze van ja of, of ik geef mijn droom als kunstenaar op en ik ga gewoon een baan zoeken en ik kan gewoon het, uh, een huurhuisje en alles. Ik zei: Fuck it, weet je, ik ga toch nog, ik, ik ga die kunst achterna. Hij komt terecht in een atelier aan de Haagweg in Leiden. Dus eenmaal op de Haagweg toen. Uh... Ben ik, ben ik nog monomaner in die kunst geduikt. Want ik had natuurlijk ook geen verantwoordelijkheden meer. Weet je. Ik had alles weg uh... Zonder het te weten ga je dan toch wel het pad van zelfdestructie op of zo. Dus dat is wel... Hoe bedoel je dat precies? Nou, ik raakte gewoon, ik raakte gewoon uh, depressief heel veel drinken. En, uh... Ja, dat, dat heb je dan niet echt door of zo. Maar ook uit frustratie dat dan dingen niet lukken wat je wil in die kunst. Dat je niet snapt hoe waarom, waarom lukt mij dat niet. Waarom krijg ik dat systeem niet onder de knie? Of uh, ja, dan, dan raak, je, raak je gefrustreerd of zoiets. Voor mij bedoel je ook dat het beeldje van de kunst. Het goed kunnen zijn is niet direct dat je ja, het ook. Is absoluut, dat is maar 40% van het geheel. Want hoe, waar liep je dan tegenaan? Nou, ja, bijvoorbeeld als een galerie je werk verkoopt, dan gaat 50% naar de galerie. 50% gaat naar de kunstenaar. Maar er gaat ook nog materiaal, noem maar op. Ik vond in ieder geval die regelingen niet eerlijk. Ik snap, 50%... Wat? Geen enkele normale zakenman zou daar akkoord in geven. Behalve in die wereld. Nou ja, omdat ik die hele visie niet had. En ik ben niet opgegroeid. In het, want als je autonome kunst doet... Dan, dan word je opgeleid in dat systeem. En dan snap je... Maar ik kwam er als een soort zij... Instromen, een soort olifant in een porseleinkast. En ook nog een keer uit een hele rebellische subcultuur... waar je ook niet echt... Uh, ja, het zijn geen makkelijke jongens. Dus toen kwam ik opeens in een hele delicate. Wat is dit nou voor wereld, joh? Zie je dan niet dat het werken zo is goed? Maar ja, de rest eromheen, dat werkte voor mij voor geen meter. En dan raakte ik ja, een soort van gefrustreerd over uh, nee, boos... Ik, had gewoon, uh, ik ben gewoon naïef geweest, omdat ik dacht van... ja, die kunstwereld gaat om talent en dus dit. En als je hard werkt nou je, ja, dat is bullshit. Het gaat, daar gaat het allemaal niet om, weet je wel. Het gaat om netwerken en uh, ik veel wat. Daar heb ik me gewoon op verkijken. Ik kon dat helemaal niet, joh. Daar was ik niet diplomatiek genoeg voor. Remco ziet op dat moment niet dat hij een probleem heeft. Ik functioneerde perfect volgens, uh, volgens mezelf. Maar ja, ik kreeg wel van mensen... Van, uh, je bent wel heel snel aangebrand of je schiet wel heel snel uit je slof. Hij begint zich pas echt zorgen te maken als een van zijn beste vrienden afstand neemt. En als zelfs hij op een gegeven moment een jaar geen contact meer opneemt... En denk je van, nou ja, het ligt niet aan de rest, het ligt misschien toch wel aan mij, weet je wel. Dan, ja, dan, dan ga je nog meer in zo'n maalstroom. En dan, dan, uh, ja, dan, dan ga je down the drain, om het zo te zeggen. En dat, dat gebeurde letterlijk en eigenlijk is dat ongeluk maar een redding geweest. Op een avond klust Remco aan zijn nieuwe atelier. En die was ik aan het verbouwen. Om, uh, ja, eigenlijk wilde ik daar wonen, maar dat mocht niet... En dat was net klaar en ik sta die avond, uh, dat we net gegeten met bevriende kunstenaars, alles wijn wijntje gedronken, iets meer dan twee. En uh, ik was gewoon nog aan het klussen en ik sta op die ladder en die denk zo, wat, nou, drie meter hoogte. De ladder is aan de onderkant niet gezekerd. En ik schiet met mijn voet tegen de zijkant aan en de onderkant van de ladder die, sch die schiet weg, terwijl ik er bovenop sta. Dus ik stort met ladder en al naar beneden toe. Alleen wat er, wat er echt misging was dat mijn linkerbeen tussen de sporten schoot tijdens de val. En toen viel ik met mijn hoofd achterover en die ladder die klapt naar voren toe. Dus ik kreeg een soort hefboomwerking op mijn enkel van die sporten van de ladder. En toen knipte die mijn voet gewoon af op mijn enkel. Daar ging die, ging die voet opeens in een hoek van 45 graden. En die, zat, die hing in die ladder. <laughs> Kunstenaar Allard Lakken zit in een atelier naast hem. Volgens mij was het kwart over tien of zo s'avonds... dat ik hier uh, naast een knal hoorde van val. En daarna een enorm geschreeuw. En ik ben gaan kijken en ik zag uh, Remco Koopman liggen op de grond. Naast een trap. Uh, kreunen en schreeuwen en doen. En ik zag dat, dat zijn voet helemaal scheef lag... Ik zei tegen hem, ik uh, bel 001. En toen zei hij, nee, 112. Toen wist ik dat hij bij was. Ik heb mijn eigen voeten nog uitgetrokken. En toen ik terug binnenkwam, nadat ik de telefoon had gepleegd... toen zag ik dat hij had zo zijn, zijn been zo gezwiept om, om die voet weer recht te leggen. Omdat hij zelf ook zag dat het heel akelig uitzag. Dat moet pijnlijk zijn geweest. Om, omdat, ja, Kennelijk heb je als mensen dus de behoefte om zoiets recht te leggen. Omdat het te erg eruit ziet of zo... Remco wordt opgehaald door de ambulance. Meteen platgespoten met de morfine. Dus ik dacht, nou, ja jongens, weet je, kan het ziekenhuis in half op een wolk. Nog een beetje lacherig, stond een heel team om dat bed. En, ja, maar heel serieus Kijk eens, jongen, Ja, gebroken poot, daar is toch twee maandjes chips? Niemand lacht. Ik zei, nou, dit is kut. Dus, ja, foto's. En toen kwamen ze terug en zeiden, nou, we weten niet wat jij gedaan hebt. Maar als je iets breekt en je doet het zo, is het best knap. Ja. Dus ja, je, zegt van, je kan het vergelijken met een zak chips. Van, je vel was nog helemaal de rest. Alles ligt in kleine stukjes en uh, moet die hele hele gewricht gaan uh, opbouwen. En dat gaat nog wel even duren, want uh, dit, de, de hele gebeuren is nu zo gezwollen dat we ook niet kunnen opereren binnen een week. Dus je moet sowieso nog een week wachten op je operatie. Nou, en dan ga je... Uh, nou, dan, dan klapt de depressie er wel in. en Dan lig je op dat bed en van fuck. Dit is, ik ben echt fucked for life. Dat vond, je, je kan waarschijnlijk niet eens meer goed lopen uh, straks. Uh, omdat het zo bizar gebroken is. Ga nou, ja, je zitten malen en malen en dat wordt alleen maar erger. Dus dat, Ik was al depressief, maar dat maakte het nog erger. Opnieuw Allard Lakken. Remco wilde echt als schilder aan de gang gaan. Hij was greff die bui, hij wilde bovengronds en. Weet je, veel meer stabiliteit en dit en dat. En dit gaat zo niet alleen pijnlijk lichamelijk zijn... maar ook geestelijk pijnlijk zijn. Want iemand die net aan iets nieuws wil beginnen... en dan in feite compleet wordt afgeremd door een ongeluk. Ja, het vreselijk. In het ziekenhuis krijgt Remco veel bezoek. En Alk Lakke die had een uh, tekenboekje gegeven, eigenlijk de eerste dag al. Hij zei van, jij moet gaan tekenen. Ik zei, tekenen man, Ik, uh, daar moet er niet aan denken. Het is echt het laatste waar ik nu aan moet denken. Hij zei, ja, maar je moet niet depressief worden. Ik zei, nou, dat is al te laat. <lacht> Na een week beginnen ze pas met de operatie. En ze zeiden van, ja, je komt gewoon... Uh, uh, je, hebt een, je hebt een lange operatie, ze gaan 4,5 uur uh, opereren. En dan kom je gewoon heel rustig bij had je narcose en dan is het uh, gewoon over. Dus zo ging ik erin, maar ja, de, de rest merk je niet meer... Maar in ieder geval, ik kwam niet heel rustig uit die narcose. Ik, ik was voor mijn gevoel wakker in één keer. En ik voel een wijze pijn, dus ik begin meteen te schreeuwen. En toen kwamen ze aanrennen vanuit de vriendin. Ja, ja, ja, ja, we zagen al tijdens de, tijdens de operatie dat je pijnprikkels niet goed gedempt werden. Ja, mogen we je wat vragen? Ben je alcohol of drugs verslaafd? Want uh, je lichaam is gewend aan een bepaalde be verdoving. Ja. Ja, toen schrok ik helemaal. Ik zei, oh, nou, nee, okay, ik ben helemaal geen drugsgebruiker. Het is niet die zin, maar alcohol is natuurlijk wel een dingetje. Ik dronk gewoon, eigenlijk, standaard elke dag. Uh, maar ik functioneerde gewoon normaal voor mijn gevoel. En toen uh, kwamen ze met het verhaal van: Ja, je zit aan je, aan je tax met de morfine. Dus uh, we moeten iets anders verzinnen. Maar het enige wat we nog hebben is ketamine. Maar dat geven we mensen niet zo snel. Omdat er heel veel mensen niet tegen kunnen. Want die gaan hallucineren. Ik zei, ja, maakt me niet uit. Maar ik trek die pijn niet. Dus ja, er moet iets. Doe het maar, weet je wel. En ik kende natuurlijk ketamine wel vanuit de technoscene als partydruk. Maar ik deed dat nooit. Ik snapte niet dat je op een dansfeest in een hoek wilde zitten. Helemaal in jezelf weggetrokken of zo. Wat gebeurde daar toen? Nou, ik kreeg een, een infuus met een cocktail van morfine met ketamine. Maar als een rat kon ik mezelf injecteren. Als het echt pijn deed, dus een, was allemaal computer gestuurd. Ik kon mezelf geen overdoses geven of zo. Maar dus het, het ziekenhuis die hield me in een soort gecontroleerde toestand. Maar het was een hele rare... Voor mijn gevoel was het een soort rare droomtoestand waarbij ik in een soort dikke vloeistof zweefde of zo, dat gevoel had ik. En elke keer als ik op dat pompje drukte en je zelf weer een shot gaf... dan leek het net of je in een soort moeras verdween dat je weggezogen werd. En alles wat ik pakte, dat werd liquide. Dus als ik dan net of het van rubber werd of zo, was heel... En, en op een gegeven moment heb ik toen een koptelefoon opgezet... en ik had allemaal uh, technomixen uh, erop staan... Maar uh, die heb ik toen opgezet in die, in die droomtoestand. Onder invloed van die ketamine en die morfine. Ik begon allemaal beelden te zien. Ik kan niet helemaal... Het visualiseren is raar, maar ik, ik zag ze gewoon in mijn geest. En dat ben ik gaan tekenen. Dus dat waren mijn eerste tekeningen. Een hele rare zwevende objecten of ik ja, kan niet helemaal duiden maar dat tekenen dat, werd, dat was zo'n lekker gevoel en ook, ook de ontdekking dat je dus dat ik mijn me, me gedachten kon omzetten naar beeld Want, kun je neem eens mee in die, in die droom in die uh, nou ja. ja het is net zoals vloeistofdia's. weet je als je die oude vloeistofdia's of uh, VJ-projecties bij uh, dancefeesten die je dan geprojecteerd ziet achter de DJ. Maar die zag ik in mijn hoofd. Echt grafische lijntjes, tekeningen, inktekeningen... Dat, zoals ik ze ook vertaald heb. Ja, dat, ik kan het ook niet. Ik kan het nog steeds niet helemaal duiden. Maar het wordt wel, van, wordt wel uh... steeds concreter. Ja. En, en ook autobiografischer, want je ziet ook uh, halve robot... Hier, hier, dat is mijn eigen operatie. Maar ja, een soort halve robot die me aan het opereren is. Maar waar dat vandaan komt, weet ik niet. Blue. Strange 16 times on the moon. Zijn werk wordt opgemerkt door de zusters. Dus op een gegeven moment was, was, je de, was je de kunstenaar op de afdeling. Dat vond ik ook wel grappig. Want, want, want je merkt ook dat als je in zo'n ziekenhuis ligt met gedeelde. Het gaat altijd over ellende. Weet je, iedereen praat over de shit waar die in zit. Ja, daar word je ook niet helemaal happy van. Dus ik probeerde een manier te bedenken om ook de conversatie een andere kant op te sturen. En dat tekenen gaf me daar een soort van opening voor. Want het ging opeens niet meer over ellende of mijn ellende of die ellende van degene die naast me lag. Maar het ging over mijn werk, over het tekenen. Dus dat was nog meer een drive om daarmee bezig te zijn. Want dat was mijn unieke ding geworden. En dat was ook wel een escapisme of zo uit die narigheid. Hey, De tekening ging maar door, dus ik had echt een hele uh, uh, uh, grote productie liggen aan werk, nieuw werk. En daarna, ik kon niet naar huis, want ik zat bij mijn vader nog in, maar die, die, daar was ik ook al een soort van mantelzorger voor. Zijn vader heet Reuma en is moeilijk ter been. Dus ik kon niet naar huis, dus ze hebben me in een uh, zorghotel gezet. En ik kwam daar tussen oude mensen ook helemaal in de kreukels. Nou, Dan kom je ook in een wereld waar ik nog nooit in geweest was. En toen je dat verzorgingshuis had, kreeg je toen nog steeds ketamine? Nee, dat hebben ze in het ziekenhuis eraf gehaald. Dus die ketamine, die heb ik, ja, het zat zo'n twee weken gehad. En die morfinepillen, dat ging over in pillen, dat hebben ze in het, uh, in het zorghotel afgebouwd. Maar dan kreeg ik ontwenningsschade, een soort junk. Echt, echt koud zweet, koorts, dromen, alles. Dus het lichaam, dat was helemaal verzadigd van de drugs of zo. Ik kreeg daar echt last van. En die teken, dat heb ik ook weer getekend. Hoogleraar Jos van den Broek is fan van Remco's werk... en zoekt hem regelmatig op in het Zorghotel. En het werd steeds spannender wat hij maakte. Het waren uh, heel uh, hallucinerende tekeningen. Allemaal ja, met hemzelf als, uh, in het middelpunt. Als, als een soort van, uh, ja, Robocop. <laughs> Zat hij daar in zijn rolstoel met, uh, met allemaal uh, draden aan zijn kop en... Uh, Planten die overal uitgroeiden, uh, ratten die overal rondsnuffelden. Alles lekte. En met injecties, puiten, echt zwart-witte tekeningen die verval lieten zien. En uh, ik denk het diepste van, zijn, uh, van zijn, zijn innerlijke krochten. Ik denk dat hij in de kelder van zijn, uh, van zijn geheuken terugging en daar. Ik weet niet waar hij helemaal geweest is in zijn jeugd. Maar hij liet eigenlijk al die. Ja, de zwartste de dingen kwamen erboven. Een beetje Frankensteinachtig. Dus ik denk dat de angst dat er echt wat met hem aan de hand zou zijn. ook wel een grote rol heeft gespeeld. Van raak ik nu invalide? Of kom ik, kom ik ooit nog wel, kan ik ooit nog wel lopen? Kan ik ooit nog wel doen wat ik altijd gedaan heb? Dus die angst, dat zag ik wel erin terug. is er een moment geweest in dit, in dit hele proces... in het ziekenhuis of, of, of in dat verzorgingshuis... dat je tot een bepaald inzicht bent gekomen? Ja, heel erg. Ik denk uh, ook... Uh, ik dacht van, oké, okay, dit is rock bottom. Dit is echt... Als je, als je nu niet je leven om gaat gooien... dit kan niet meer, weet je wel. Ja, en je krijgt gewoon nog een kans. Nou, ik heb dat, ik heb dat echt als een soort... Uh, ja, om, om een keer uh, gezien. En dat, dat verandert je. Kun je ook onder woorden brengen wat er dan precies veranderd is? Nou, dat, dat is. Uh, ik was ook mijn, bijvoorbeeld mijn depressie kwijt. Dus die zwaarte, die. Dat viel ook weg. Dus die. Uh, die zat niet meer in de, in de zwarte wolk. Remco wil gelijk revalideren. Kan het gewoon niet hebben om niet goed meer te kunnen lopen. Dus ik ben daar vol in gegaan. En heb dat binnen een hele korte tijd zover gekregen dat het eigenlijk uh, voor 95% weer heel was. Zijn enkel is wonderbaarlijk goed geheeld, krijgt hij van de arts te horen. Dus dat was het begin. En, en ook uh, dat ik me besefte van ik, ik, moet, ik kan niet meer zo maan met dat kunst bezig zijn. Ik moet, ik moet dit een twist gaan geven. Dus uh, ik ben een opleiding begonnen in Amsterdam. Aan de hogeschool voor de kunsten weer. Post-HBO. Dat heet de BIC-opleiding. Beroepskunstenaar in de klas. Om met uh, kinderen te gaan werken. En ook... Uh, ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Dus heel enthousiast. En daarnaast werk ik twee dagen in de week voor het uh, Street Art Museum. Wat volgend jaar geopend gaat worden. Het grootste Street Art Museum ter wereld. In de Eihallen in Amsterdam-Noord. Cool. Zit ik heel vroeg bij en dat help ik mij, uh, ja, daar gaan we gewoon iets moois van maken. Ja. Dus ik zit weer in een soort van loondienst, wat ik geschworen had nooit meer te doen. <laughs> ja, nu, nu, nu ben ik wat meer in het grijze gebied in plaats van zwart-wit. <laughs> Zit nog in de hand, kennelijk. Ben het niet verleerd? Nee, nou, ik gebruik niet zo heel veel spuitbussen meer. Eigenlijk alleen nog in uh, ja, muurschilderingen, voornamelijk acrylverf. En spuitbussen alleen nog voor effectjes. Ja. En dat soort dingen, ook in mijn schilderijen. Het is eigenlijk onderschikte rol gaan spelen in het geheel. Onder hoge druk. Een portret van Remco Koopman. Gemaakt door René van S. en Richard Den Haring... voor de podcast Makers Radio. Wilt u trouwens meer van hun verhalen horen? Ze zijn zeer de moeite waard. Zoek ze dan op in iTunes en typ dan in Makers Radio. Als één woord, dus Makers Radio. En wilt u dat wij de iTunes-link opsturen naar u? Dat kan via de e-mail. Stuur ons dan een mailtje naar redactie.npodoc.nl. Radio Doc met Koude Kloet. Ja, sinds de grenzen opengingen in 2004 zijn ze de grootste groep arbeidsmigranten in Nederland, de Polen. En dat zijn ze nog steeds, zelfs nu de Poolse economie aantrekt. Negatieve berichten in de pers, vorige week nog in verband met overlast. Stemmingmakerij vanuit populistische hoeken. Ook een beetje onbekend maakt onbemind. Het draagt allemaal bij aan een niet al te best beeld van vooral Poolse mannen. Maar laten we nou eens kennis maken met een lid van die vermeende groep. Hoe ziet zijn dagelijkse leven eruit? Wat zijn de dromen en zorgen die hem bezighouden? Kortom, wie is hij, deze Pavel de Poolse plukker? Maartje Duin neemt ons mee. Als ik naar mijn werk ga, dan uh, fiets ik er langs. Dus morgens om kwart over zes, half zeven. En dan uh, staan ze daar buiten op de stoep te wachten. En dan komen die busjes ophalen. En ik denk van daar. Uh, naar de kassen in Berlikum, wegen. Dat is uh, mijn uh, eerlijkste vat ik van de Polen lid. Mag ik je aan iemand voorstellen? Mijn naam is Pavel Borowik. Ik kom uit East poland and... Ik ontmoet hem in Friesland, maar zijn wieg stond in Oost-Polen. Ik work in een big factory en ik krijg een van 350 euro. En zo kwamen we hier terecht. Pavel is een vrolijke verschijning met geprononceerde jukbeenderen... en heel kort naar voren gekamd haar. Dus, so, je neemt een sit. Ik neem je voor een rij. <laughs> Hij staat op een karretje dat opgetast met komkommerkratten... over een rails langs de planten rolt. We cut komkommers. Als je twee handen gebruikt... Voor een cutting it is het heel slecht. En meestal van gebruik je alleen twee vingers Deze en deze. Als je weet hoe je moet bemoeden, hoe je kan is alles. Pavel heeft een verhaal en hij vroeg mij het te vertellen. Ik heb een goede hoop dat je de mensen onze perspectief zien. Ik ben Maartje Duin. Welkom bij de podcast Pavel de Poolse Plukker. Het is nu anderhalf jaar geleden dat Pavel in zijn oude auto naar het westen reed. Alleen, op weg naar een baan die niet echt aantrekkelijk klonk. Most of all, I, I hear the many bad things about the, the work here. When you go there, probably you get a shitty job. Uh, they cut je salary. They don't pay a full, but one of the person give me a number voor this company en je kunt try. Dit was een van de opportuniteiten om een betere leven so, te vinden. Hij beweegt zijn karretje voort met zijn voet. In het ene krat gaan de rechte komkommers, in het andere de kromme. Ja, de mensen prefer de the komkommers. Ik weet niet waarom. Ze zien dat hij heel groen is. En hij is straight. Ze they dat hij is very healthy En ze hebben een right. Maar in mijn opinion, deze kind of wat we draaien, they taste better. <laughs> they are a little bit wild and in mijn opinion, they taste even better than, than this first class. Tussen het groen verscholen plukken tientallen mensen stevig door. They scratch my body. Het is warm in de kassen. Je uh, kunt you, you can, you can hear that on the microphone how they... En Pavel laat me de onderkant van zijn armen zien. This is a mark after after the scratch of the Ja, Yeah, you see? Ah. This is not a job for my dreaming, but, but it is a good job. If you agree with the old rules on the greenhouse, if you focus on, on your plan, then this is another problem. This is just small scratch. Next day they are gone. En als je werk on the tomato, je all body, your hair, everything is green. I prefer the paprika. Paprika is not so dirty, they shit on scratch. Perfectly good for me. Nou, champion de boxes. Het is eigenlijk gek, vindt Pavel, hoe weinig Nederlanders weten over mensen zoals hij. Het is niet alsof hij hier de eerste Poolse kasarbeider is. Ik ben Douwe de Boer, ik ben 48 jaar ik ben hier al jaren 30 werkzaam. Ik was een van de eerste die met de Polen werkte hier. Ik denk dat, dat, gaat, al heel, dat gaat al een jaar is, uh, 15, 16 terug. Dan hadden we hier een proefje met hoge draadkomkomers. En dan hadden we een, uh, wat Polen. Die konden alleen maar Pols. Alles wat, alles wat ze moesten doen deed je voor. Dus als ze een komkomers snijden, dan moest je dat voordoen. Als je moest schoonmaken, moest je, dat met, moest je voordoen hoe je dat ging doen. Alles moest je uitleggen met handen en de voeten. goede goeie werkers over het algemeen. In de eerste jaren hadden we wel uh, regelmatig uh, wel Polen erbij. Maar dat was de oudere Polen die wel stevig dronken. En die op werk ook wel eens een borreltje nuttigen. Nou ja, dan is het dan jammer. Die, ga, die, die schop je weg. Maar ja, dat doe je ook met, uh, met je eigen mensen die niet goed voldoen. Ja, als ze het werk nog goed gedaan en waar ze naar weg wegkomen, dat maakt mij niks uit. Het liefst het Nederland, maar ja, die hebben we niet. Ja, dus uh, dan moet je het met buitenlanders doen. Dus uh... we redden ze van mij. Maar ja... Weet je, soms werken ze hier een jaar, soms twee jaar, soms drie jaar. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal weer weg. En dat is nu een van de misverstanden die Pavel uit de weg wil ruimen. Ik wil niet terug naar Polen komen. Ik wil hier blijven, ik wil het Nederlands leren. Misschien is dit een mogelijkheid om een contract te And... krijgen. Ik vind dit werk. Ik vind deze mensen. En in een soort van manier wil ik zoals de Nederlandse mensen. Je hebt een veel relaxende denken dan de politieke mensen. Je kan je handen. Zorgloos en relaxed, zo ziet Pavel het leven in Nederland. En hij vraagt zich af, ligt zo'n leven ook voor hem binnen bereik? Ik weet het niet, want hier is niets stable. Here. Uh, when you work on the greenhouse all hours depends uh about the weather if the concomers they are sick they don't growing you don't have a cucumbers if they uh then you don't have nothing uh, to cut hey yeah, obviously if the the plants not growing they don't need that many hands for a work yeah it is ja yeah. het is pauze in de kantine hangen een dartboard en een pikante boerinnenkalender... naast posters over plantenziekten en bestrijdingsmiddelen. Elke tafel heeft zijn eigen voertuig. Het is allemaal gescheiden. En wij zitten hier en daar zit altijd de tafel. Iedereen heeft zijn eigen plek. Ik heb het niet gevoel. Ik denk dat de Polen gewoon liever uh, bij hun vrienden zitten. Er zijn gewoon uh, heel veel uh, familieleden van elkaar. Dus die zitten gewoon liever met z'n allen aan één tafel. En wij zitten liever uh, met elkaar aan tafel. Ja. Uh, yeah. <laughs> maar volgens Pavel is er nog een reden... dat Nederlanders en Polen niet samen lunchen. The Dutch people they thinking we take them uh, her job. Yeah. I hear that sometimes how they whispering. Ze the, verliezen lose the en denken they we because is De we take the job. This is not the een uh, Most of all the Dutch people don't don't work anymore for a, that uh, that low price what we get. They thinking you are you are stupid. I don't want to work for a, this. <laughs> een beetje Powell verdient 9,54 euro bruto per uur op een nul uren contract van het uitzendbureau. Hij heeft al bedacht hoe hij daarin kan ontsnappen. Door te bewijzen dat hij de beste is, dag in dag uit. Voor het begin moet je be goed zijn. Als je goed bent, komt de snelheid later. Als je meer praktijk hebt, dan ga je sneller. Dan begin je met jezelf te Every day I have meer more practice and I'm faster and faster. And people who work about the 25 jaar werken, zijn like a machine. They sometimes they even don't see maar ze but they find him. I don't know why, but you need a more practice. Ico is zo'n snelle fries met veel ervaring. Ja, ja, we laten ons niet wegjagen. <laughs> Een vijftiger met rode konen die hier al decennia werkt. Ja, ik, ik heb hiervoor geleerd. Uh, dit is mijn leven, dus uh, ik, ik wil hier niet weg. Hij voelt de hete adem van de polen in zijn nek. Het is meer competitie onderling. Uh, je wordt dus afgerekend op de, de cijfertjes, die komen aan het bord te hangen. Dit is een scan, dit is our main computer. En ze zien op de screen hoeveel tijd we werken, hoeveel tijd we op de break en als je daar op de the ziet, side, dan zie je een boord en there zijn statistieken. Vooral die buitenlanders maken er echt een sport van om uh, bovenaan te staan. Dus uh, eind van de middag dan draven ze snel naar, de, naar het boord, het publicatiebord, en dan gaan ze kijken hoe hoog ze staan. En uh, ja, die mensen die hebben echt zoiets van, de, als het prestatiebeloning zou worden ingevoerd, staan ze helemaal bovenaan natuurlijk. On the first place is Iko. He got 650, something like that. And now uh, I am on the third position. it's well, not so bad. I'm not the last one. So, this De dag loopt een einde. Ook na vijven is Pavel nog vaak in de kassen te vinden. I always take the extra hours because it is good for me. Het is ook goed voor een compagnie en ik voel dat de compagnie me nodig De Nederlandse plukkers zijn dan al lang naar huis. Wij hebben onze gezinnen waar we thuis, thuis moeten zijn. Weekends hebben we de sport en dat soort dingen allemaal. Dus uh, wij zijn niet dag en nacht beschikbaar. Of course, I understand. Extra hours, uh, this is not good for them. Because uh, the company takes the, the free time. We don't need that much after work, the, the free time. Als ik terug naar huis als ik een shower neem, en ik iets eet... en ik voorbereid voor de volgende dag, heb ik nog wel 3-4 uur... en wat te doen. Vindt Pavel de Poolse plukker hier vast de grond onder de voeten? Hoeveel tijd geeft hij zichzelf? En hoeveel tijd krijgt hij van ons? Nu you know, is het end of the season. And when I look on this plant, I can tell you how many days we will be cut concomers. You see the first concomers on the top? This is a first. Second, here, four, five, six, seven, eight, nine. Nine days for I collect the concomers, and this will be over. And I hope so I stay for uh, rebuilding this house for, uh, for a preparing to the next season. Now we finish. Je luisterde naar deel 1 van Pavel, de Poolse plukker. Een podcast van Orkater, De Lawij en Ipenup Up... in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Volgende week zijn we welkom in het huis... waar Pavel met zeven collega plukkers woont. Je bent mijn gast. Ik heb een Poolse sausage, Polish polische and en een soep. soup. Ik guarantee dat dit een andere different taste voor je. Tot volgende week. En dat zei Maartje Duin. En ik ben benieuwd hoe die soep gaat vallen volgende week. Ik weet hoe die eruit ziet. En u weet het nu ook, kromme komkommers zijn lekkerder. Dat was dus deel 1 van de podcast Pavel de Poolse Plukker. En die podcast maakt onderdeel uit van de voorstelling Lost in the Greenhouse die door Orkater vanaf 13 april tot en met 27 mei... in een kas in Seksbieren wordt gespeeld. Meer informatie vindt u op de website lostinthegreenhouse.com. Maartje Duin maakt de serie, de techniek wordt verzorgd door Arno Peters... en de eindredactie is in handen van Anton de Goede. En als u wilt reageren, dat kan via de e-mail redactie.npodoc.nl... En voor meer informatie ons webadres npodoc.nl-radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren. En dat kan ook via iTunes. En we blijven even bij de podcasts. In februari zonden we in Radiodoc drie afleveringen uit van de podcast Opgejaagd. Een serie van de VPRO waarin het Nederlandse systeem van kinderopvang en onderwijs... kritisch tegen het licht wordt gehouden door de van oorsprong Zweedse radiomaker Jennifer Patterson. Jennifer twijfelt of ze met haar gezin terug moet gaan naar Zweden... om haar dochters goede zorg en schoning te bieden. Elke maand verschijnt een nieuwe uitzending van Opgejaagd in de podcast. En de laatste, aflevering 5, is sinds vrijdag te beluisteren. Hier een voorproefje. B. Ik wil niet naar school. En Ik wil niet naar school. Hij wilde gewoon niet. De. Ik ga niet naar school. Hij zei duidelijk, mama, ik wil nog R spelen. R <laughs> Zoek een kleine kindje onder de stress, omdat hij te langzaam leest. Oh. Alleen maar bij zondag en zaterdag kan je alleen maar vrij zijn. Dat is een beetje te weinig. Dan lijkt het een beetje dat je een groot mens bent. Opgejaagd. Aflevering 5. Nu te beluisteren op vpro.nl opgejaagd. Ja, de titel van deel vijf is De Snelkookpan. En uh, die is dus inderdaad te beluisteren als podcast... en vpro.nl schuinsteep opgejaagd. Volgende week in Radiodoc deel 2 van Pavel de Poolse Plukker... en Het perfecte verdienmodel. Een documentaire van radiomaker Martin Minkema... en hij gaat daarin op zoek naar de ondernemer in zichzelf. Want dat is de Haagse boodschap voor iedere Nederlander. Maar wat als je geen zakelijk talent hebt... of liever aan andere dingen denkt? Radiomaker Martin Minkema, zelf koortsachtig op zoek naar het perfecte businessplan, gaat langs bij Experts. Dat volgende week. Oh ja, en ik zou nog even zeggen hoe dat zit met die radio zachter en harder. Op deze zender radio 1 is het geluid zo ingesteld dat iedereen de uitzendingen goed kan verstaan op elke denkbare radio. Slechte speakers, dat maakt allemaal niet uit in de auto, ergens anders. Voor de meeste programma's is dat alleen maar prettig, maar niet voor documentaires. Waar vaak maanden aan gewerkt wordt en die heel veel lagen bevatten: muziek, stilte, scènes, soundscapes. Documentaires als een film voor uw oren. En daarom hebben wij gekozen voor een aparte geluidsinstelling. En ja, het nadeel is dat u de radio elke zondag ietsje harder moet zetten, maar het voordeel is dat u de documentaire hoort zoals die bedoeld is. Met zorg gemaakt voor u. Wilt u daarover reageren? Kan ook via de e-mail redactie.npodoc.nl. Laat maar weten. En de radio mag nu weer ietsje zachter. Want zometeen is er ster nieuws. En daarna langs de lijn met collega Robert Meder. Ik wens u trouwens nog een hele fijne avond verder. Dit was Radio Doc. Wat mij betreft tot de volgende week.